Carolijn Bari met het NOS Journaal. Ook de GGD's in Rotterdam, Utrecht en Hollands Midden... beperken het contactonderzoek bij mensen met een coronabesmetting. Die moeten voorlopig zelf hun nauwe contacten informeren... en adviseren om in quarantaine te gaan. Door alle drukte is er niet genoeg personeel beschikbaar... en daarom belt de GGD alleen nog de risicogevallen. In totaal hebben zeker 10 van de 25 GGD's in Nederland... het contactonderzoek na vandaag ingeperkt. Eerder werd al bekend dat onder meer Amsterdam, Haaglanden en Twente dat doen. De horecavereniging in Eindhoven gaat zelf maatregelen nemen op Stratums Eind... de uitgaansstraat van de stad. Zo willen de cafés en restaurants voorkomen dat ze uren eerder dicht moeten... net als in Amsterdam en Rotterdam. Volgens de horecavereniging gaat het niet goed in Eindhoven... omdat jongeren zich niet aan de coronamaatregelen houden... Daarom willen ze dat mensen een plekje reserveren... en gaan stewards erop toezien dat het niet te druk wordt. Ook wil de horecavereniging hekken bij het begin van Stratums eind... zodat ze de straat kunnen afsluiten als er te veel mensen per vierkante meter zijn. De Sloveense wielrenner Tadic Bokacar heeft voor een grote verrassing gezorgd... in de ronde van Frankrijk. In de klimtijdrit op de voorlaatste dag was hij veel sneller... dan zijn landgenoot Primos Roglic. En daarmee reed hij hem uit de gele trui... Pokachar won de etappe en was dus ook sneller dan Tom Dumoulin die tweede werd. Morgen is de slotetappe naar de Champs-Élysées en als er dan niks geks gebeurt... mag Pocciar zich de eerste Sloveense toerwinnaar in de geschiedenis noemen. AZ is teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen in de eredivisie. Thuis tegen Pek Zwolle werd het 1-1. De Alkmaarden speelden een groot deel van de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Stengs. Vanavond zijn er nog drie wedstrijden in de Eredivisie. Vitesse speelt tegen Sparta, PSV tegen Emmen en Fortuna Sittard tegen Heerenveen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland wordt het vannacht koud met minima tot een graad of vijf. Morgen opnieuw zonnig na zomerweer met maxima tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 See ya! Remember last time I was up in the club? Guess what? Right now, I'm still in the club. Fellas, I'ma make you sweat. Ladies, I'ma make you wet. All together now, just make some noise. Make some noise. Make some noise. Please, don't move. This is for the people that feels the groove. But since you're here, I guess you know. I can't see you. Got the flow. Now jump up, shake yourself. Like MJ, you won't get enough. Follow me now, cause I won't quit. And I'ma do it. When I step on the scene.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 De gastone gun is stemmerreden. Na cottulella ka visera isaken. Passe schamban, janna, patuleta. Ommanuatta, baga, paard. Twee, twee, drie, drie, americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano, americano. Als maar reden, na kapuillen lag wijserij zagen. Pas als kambari aan de bak